Mark Zampersen met het NOS-journaal. De jongere broer van de overleden zwarte Amerikaan George Floyd... heeft betogers opgeroepen om geen geweld te gebruiken. Terrence Floyd zegt dat ook hij woedend is... maar hij roept de demonstranten op om hun boosheid op een andere manier te uiten. Sinds de dood van Floyd vorige week maandag is het onrustig in tiental Amerikaanse steden. Ook in andere landen zijn er demonstraties... In de stad Auckland in Nieuw-Zeeland liepen duizenden mensen mee in een protestmars naar het Amerikaanse consulaat. Ook in het Zwitserse Zürich was een betoging. Aan het eind van de middag is er in Amsterdam een protest. De politie roept het publiek op om niet naar Scheveningen te komen als het echt niet nodig is. Door het mooie weer en het Pinksterweekend zijn er veel dagjes mensen. De parkeergarages zijn vol en op het strand en de boulevard is het erg druk, zegt de politie. Ook in Noordwijk zijn de parkeerterreinen vol. Met de auto komen heeft volgens de gemeente geen zin. Op andere plekken zijn gebieden voor dagrecreatie afgesloten vanwege de drukte. Zoals het eiland van Maurik en de Galderse Meren bij Breda. Een politiemedewerker van de regio Noord-Nederland wordt verdacht van een aantal misdrijven. Zoals witwassen en drugsbezit. Er is ook sprake van ernstig plichtsverzuim. De verdachte is geschorst. Meer wil de politie Noord-Nederland niet kwijt over de zaak. De politie heeft acht mannen aangehouden voor bedreiging op een camping in Aalst bij Zalbommel. Gistermiddag zou iemand op de camping zijn bedreigd met een vuurwapen. De verdachten gingen met auto's vandoor en ramden de slagboom. Later werden ze op drie plekken aangehouden. In Best en op de snelwegen bij Vught en Rotterdam. In een van de auto's lag een vuurwapen. Over de achtergrond van de bedreiging in Aalst is niets bekend. Het weer vrij zonnig en stevige oostenwind. 20 graden op de wadden tot 26 in Limburg. Morgen zon, minder wind en plaatselijk 28 graden. Vanaf woensdag koel en enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N9 Den Helder-Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Vandaag een stralende dag hier in Zandvoort. En mocht je het weer in Zandvoort op een goede manier willen blijven volgen... dat je altijd op de hoogte bent van het goede strandweer... dan ga je gaan naar de ZFM-app onder Meteo Zandvoort. En dan vind jij het weerbericht van onze weerman Lex van der Hoorn... uiteraard ook via Twitter te volgen. En dan volg je Meteo Zandvoort. En dan blijf je op de hoogte van het laatste bericht over het weer... Zo moet ik het zeggen. Goedemiddag, Albert-Jan. Ja, goedemiddag, Rob. Hallo, hoe is het met jou? We zijn er weer. Ja. Ik liep even naar buiten, joh. Ene scooter naar de ander. Uh, cabrio's. Uh, het is druk in zandvoort, hoor. Dus uh, dat is de opmaat voor aanstaande. Het pikste weekend moet nog beginnen. Uh, ja, maar goed. Het is al uh, aardig, uh, aardig uh, laten we zeggen, losgekomen. Goed, je, je hebt gekozen, hè? Ja, duidelijk. het dus... is gebeurd. Ja, en het, uh, het gedicht van de dag, daar doelen we op luisteraars en kijkers. Uh, het wordt, uh, uh, even kijken, steeds als je me aankijkt. Het is, uh, het is al een, een, een hit geweest in het verleden, uh, dit gedicht. Maar uh, op vele verzoeken gaan we die herhalen. Steeds als je me aankijkt. Uh, dat hebben we natuurlijk om kwart over vier Pit Report. Er is enorm veel nieuws uit de wereld van de Formule 1. zodat ik uh, ook... Een kwartiertje? Nou, ik, ik, houd, ik heb de helft voor morgen doorgeschoven, want uh, er is genoeg te melden uh, vanuit de wereld van de Formule 1. Dus vandaag deel 1 om kwart over 4. En half 5 hebben we natuurlijk het dier van de week. En deze week is het een, een poes en die luistert naar de naam Speedy. Kan je daar wat mee? Uh, Speedy. Mu mu muzikaal. Nou, we, ik uh, doe mijn best. Ik ben erg benieuwd. En voor de rest hebben we derde uur lekker veel muziek. De zon schijnt, uh, we komen uit de lockdown, we gaan weer de positieve, de toekomst tegemoet. Dus uh, veel muziek, drie vaste items en uh, een gezellig derde uur. Uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En we zijn helemaal klaar voor de toekomst, Albert-Jan, want we zitten ook op DAB+. Kanaal 6a, dan kan je in de hele regio luisteren naar ZFM ...ook in Haarlem en in Amsterdam... ...en waar je maar wilt. Kanaal 6a DAB vanaf nu. Afgelopen woensdag ging het helaas niet door de lancering van de SpaceX. Maar vanavond hebben we poging nummer 2. Om acht minuten voor half tien Nederlandse tijd gaat hij de lucht in. En we hopen hem zo rond kwart over elf te zien overvliegen hier in Nederland. Moet je net onder de maan kijken en dan zie je waarschijnlijk een lichtflits zo voorbij schieten... En dat is dan het ruimteschip, het eerste bemande ruimteschip dat richting de sterren gaat. Anyone who ever held you, would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you, would try to tell you what I feel inside. Voor half tien. ZFM, Race Radio, Pit report. Pit report. Nee, het is nu geen achterhalve tien. Het is nu uh, kwart over vier. En tijd voor uh, de Pit reports. McLaren moet zo'n 1200 werknemers overtollig verklaren. De autofabrikant gaat flink snijden in de kosten. Volgens motorsport.com wordt ook het Formule 1-team niet ontzien. McLaren wordt flink geraakt door de, de coronavirus crisis Ook wordt er vanaf volgend seizoen een budgetplafond geïntroduceerd in de Formule 1. Die limiet is inmiddels verlaagd tot 145 miljoen dollar. Zo'n 70 medewerkers van de Formule 1 tax zouden hun baan verliezen. Al moeten de laatste details nog worden afgerond. We betreuren ten zeerste de impact van deze herstructurering zal hebben op onze mensen... maar vooral voor hen wiens baan op het spel staat. Al dus Paul Walsh, voorzitter van de McLaren Group... De Formule 1-tak van McLaren verzekerde zich onlangs per 2021... van een dienste van Daniel Ricciardo... die de naar Ferrari vertrekkende Carlos Sainz opvolgt. Ricciardo gaat in twee jaar tijd naar verluid zo'n 35 miljoen euro verdienen. Christian Albers noemde in zijn column in, te in Telesport... een beetje angstaanjagend, ook met het oog op de lening van 150 miljoen pond... die McLaren onlangs vroeg aan de Britse overheid. Dat verzoek werd afgewezen... Het Formule 1-team van Renault heeft geen haast met het zoeken naar een vervanger van Daniel Ricciardo, de Australische coureur, die na dit seizoen vertrekt naar McLaren. We moeten eerst weten hoe onze auto het doet in de races en we hebben dit jaar nog geen race gereden. De prestaties van de auto bepalen op ook welke type coureur we zoeken. Aldus teambaas Cyril Abiteboul. Dus ik wil de tijd nemen voor we een keuze voor de coureur maken. Dat kan best nog een aantal maanden duren. De namen van Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas circuleren als gaarne voor het zitje naast Esteban Ocon. Maar Boel waagt zich niet aan het noemen van namen. Eerst goede informatie, dan pas de keuzes voor de coureur. Die is belangrijk, want de coureur die we nemen rijdt niet alleen in 2021 voor ons, maar ook in 2022 als de nieuwe regels zijn ingevoerd. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft een online kliklijn geopend... waarop klokkenluiders eventueel valsspelende Formule 1-teams kunnen aangeven. De zogenaamde FIA's Ethics and Compliance Hotline... kan gebruikt worden voor het melden van financieel gesjoemel... omkoping, fraude, wangedrag, discriminatie, witwassen... en problemen met integriteit en manipuleren van de sport... of schending van het antidopingbeleid. Vorig seizoen zorgde Max Verstappen, flink, Max Verstappen voor flink wat opschudding... in de Formule 1-wereld door Ferrari te beschuldigen van gesjoemmel. De Limburger doelde op verhalen die de ronde deden in de paddock... dat Ferrari zou hebben gesjoemmeld met de brandstoftoevoer... waardoor uh, hun motor extra power kon genereren. Formule 1 Max uh, Verstappen-coureur uh, doet op 13 en 14 juni mee... aan de virtuele versie van de 24 Uur van Le Mans. De online race waarin teams deelnemen... die bestaan uit een combinatie van professionele coureurs en simracers... Zal wereldwijd op de televisie worden uitgezonden. Verstappen, die rijdt in de Oreca 07 in de LMP2-klasse, zit in team Redline met Formule 1-coureur Lando Norris van McLaren en Simmeracers Atze Kerkhoff en Gregor Hoetie. Dus 13 en 14 juni max virtueel tijdens de 24 uur van Le Mans. En tot slot, de regering van Oostenrijk zal onmiddellijk na Pinksteren een besluit nemen over het al dan niet toestaan van een Formule 1-race op het circuit van Spielberg. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, Rudolf Ansjober, donderdag, euh, afgelopen donderdag gezegd. De organisatoren leverden twee weken geleden het veiligheidsprotocol in... dat de Grand Prix in tijden van een corona begeleidt. Bij de wedstrijd die het vormule 1 seizoen alsnog moet opnemen... zal geen toeschouwers welkom zijn. We zijn vrijwel klaar met de beoordeling al dus, Anschober. Onze experts werken nauwgezet omdat het natuurlijk gaat om een wezenlijk besluit... met de werking naar de gewone le wereld. Wat een gedoe, hè? Maar goed dat we, dat we weer gaan beginnen. In juli, hè, zeg je? Ja, klopt. In juli gaat het weer los, het Formule 1 Circus. En ja, dan weten we ook hoe de teams er dit jaar voor staan. Dit weekend in Zandvoort een druk weekend. En morgen uiteraard daar meer aandacht voor bij Zandvoort. Op zondag onder meer trouwens ook Peter Kramer die langskomt, Albert-Jan... En met Peter praten wij zeg maar over ja, hoe de OPZ erin staat... dat zij niet meegenomen worden in de onderhandeling voor de nieuwe coalitie. Klopt, dat morgen en, nog, en ook nog veel meer pit, pit Report nieuws. En uiteraard, mocht er verkeersinformatie zijn, ook dat volgen we morgen voor je. Dus lekker luisteren naar Strandradio, ook morgen weer tussen twee en vijf uur. The finest. Life goes on. You learn to hold on. You learn to appreciate the finer things in life. The finest. groep in de jaren 80, deze SOS-band. En dit was uh, de finest van uh, deze groep. Uh, inderdaad ook een hele bekende single. Het is uh, bijna half vijf, we gaan hem doen. We hebben een poesje in de aanbieding Dier van de Week. Ja, en ze stelt zich... Ze, uh, nee, ik stel haar even aan u voor. Speedy Speedster, deze knappe, jonge, speelse dame... zoekt een rustig en liefdevol thuis. Een zo katvrij mogelijke buurt om door uh, rond te struinen... of een goed afgesloten tuin... En mensen die voor haar een eigen plek in huis hebben of liefst zelfs nog een aparte kamer. Speedy is in het dierenthuis terechtgekomen omdat ze gedragsproblemen heeft. Die heeft ze bij ons in het asiel niet, maar gaat ze mogelijk wel in huis weer vertonen. De afdeling waar ze nu woont geeft haar namelijk geen aanleiding om dit verstoorde gedrag te vertonen. We zoeken mensen die haar op de, de tijd geven om te wennen en niets van haar willen de eerste tijd. Zodat ze rustig een band kan opbouwen en Speedy het vertrouwen weer krijgt. Nieuwsgierig geworden naar deze jonge Blom, neem dan snel contact op en kennismaking met haar. En waar verblijft Speedy? Speedy verblijft momenteel in het dierenthuis Kermland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Speedy verdient een thuis. Zo is het. Dus uh, ga voor Speedy of de andere leuke dieren naar het kennen met Dierasiel. Hebben wij een verzoek plaats? Hier is uh, Julio. Jawel. En morgen nog weer Julio trouwens. Bij Zonvoet op zondag. Dus kom wat een klein. Een klein beetje Julio Radio, eigenlijk, <laughs> wat zou ik zeggen? En deze is voor Herman, nee voor Julio. For, uh, voor, voor Julio, nog Fred. Ik heb een beetje gemakkelijker gekozen, een beetje gekozen. Tuurlijk, ik ik heb me encuentro solo en mi melancolía, el creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. un poco compartirte solo un poco de tu amor aunque sé que no me quedan esperanzas es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo de engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy el dueño de tus besos Y que tengo tus caricias, Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía entera yo te la daría Solo a ti por un poco de tu amor De voor een boek. De tu amor, por un De de de de Ja, dan krijg je echt te uh, zien in de zomer met deze Julio Iglesias. Woe! Die we niet voor Julio draaien, maar wel voor. Uh, <lacht> voor ja, vrij we er nog <lacht> even bij deze. <lacht> Zij weet het gewoon. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt, je moet er weer eens uit. Want ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt, me, kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Jokka is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Niet uit. Oud veelbeloeken is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Nee, vandaag niet Vandaag niet uit. Wow. En ze hebben gelijk Het hek gaat eventjes open Een kaartje hoef ik hier niet te kopen Dus ik, ze hebben gelijk Gata, <laughs> mm -hmm. tjakka, iets te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Outfit belanja, is er weinig money in mijn zakken maar dat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 Zit je in Dit is ZFM Zandvoort. All I want I wake up in the morning see you right. Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna. met Toto en Rosanna zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Steeds als jij mij aankijkt. Ik ben heel erg benieuwd. Blijf daarvoor luisteren naar de Stampoortse Radio. En tot aan die tijd uh, deze mooie single. Een belle histoire. Een mooi verhaal. Jawel. De single van uh, Paul de Leeuw en uh, al, al de liefste. Tot aan het gedicht van de dag. Tot zo. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est roman. De verhaal, zet u wel histoire zet in, je lach. Il wel chez lui, là haut vers le bouillard. Het begin van duizend en een nacht in, één nacht. Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb le jour de chance. Hier op Ria Talant, Chaka, Leuf En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Loos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog op de traag. Al de liefde en paal de leeuw met een mooi paal. Oftewel, een belle ben benieuwd of dat ook geldt voor het gedicht van de dag. Dat hoor je nu.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 We staan heel even stil. Je kijkt me aan. Ik wil de hele nacht, de hele nacht... hier blijven staan. Dit, dit is een fijn moment... samen met jou. Je bent waar ik van droom. Mijn ware vrouw. Want, liefde, steeds als jij mij aankijkt... voel ik mij weer smelten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 De wind is onze vriend met zijn verhaal. Mijn armen om je heen. Het is klare taal. Alles, alles is veel mooier als je niet alleen bent. Blijven we voor altijd samen. Till the end. Till the end.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 De wind is onze vriend, het zijn verhaal. Mijn armen om je heen, het is klare taal. Want liefste, steeds als jij me aankijkt, voel ik mij besmelten en word bedoven door jouw lieve lach. En zeg dan, zonder iets te zeggen, voor je soms hart en dat mijn hart alleen maar sneller klopt als je mij al alleen... dan ben je toch op het Zandvoortse strand met zo'n uh, gedicht. Ja, geweldig. Heerlijk. Toepasselijke ja. kan haast niet. Nee, zeker niet. Helemaal met het mooie weer. En een mooie Pinksterweekend. Met anderhalve meter uiteraard. Houden we er wel rekening mee. Uh, kunnen we er met z'n allen een heel mooi weekend van gaan maken. Net had je een hele grote pitreport met uh, allerlei ja. uh, nieuwtjes. Je had het ook over Oostenrijk. Gaat het nou wel of gaat het nou niet door? Het zou ze na Pinksteren pas bekend. Maken. Na Pinksteren, maar we hebben net... Uh, maar, uh, breaking news. nieuws? Het gaat door. Het gaat door. Ja, top. 5 en 12 juli de race op Spielburg. Het circuit daar in Oostenrijk. En bij de race mogen maximaal 2000 mensen aanwezig zijn. Ja, dat zijn crewleden en dergelijke die dan aanwezig mogen zijn tijdens zo'n race. Dus verder zonder publiek. Maar we gaan wel uh, voor het eerst weer racen dus dit gaan, jaar. Dus gaan we voor de tv. De allereerste race, 5 juli. Dus ja. daar dus zijn we er op zondag niet. Dan krijgen we druk het laatste tweede deel van dit jaar... met de in inhaalwedstrijden van voetbal. Uh. Noem maar op, allerlei sportevenementen. Ja, volgens doet. mij hebben ze meer races dan dat er weken zijn. Dus dat betekent dat je ook op uh, ergens in de week twee races hebt gewoon. Dus, uh... Ja, nee, het gaat uh, wat dat betreft. Maar bedoelt, het hele sportgebeuren uh, krijgt weer een, een push-up, om het zo maar eens te zeggen. behalve de eredivisie. Ja, in Nederland tenminste. Maar Duitsland voetbalt al in ja. andere landen. Dus de rest gaat ook allemaal uh, voetballen. Allemaal al los. Nee, dus... het dat voetbal gaat uh, ook weer uh, van start. Dus het wordt een sportief... Uh, erg vermoeiend, tweede deel van uh, dit nou, jaar. Nou, bereik je maar vast uh, voor daarop, toch? En uh, ja, dus 5 juli, de eerste Formule 1 race van dit jaar. We hebben er echt zin in. We hebben er heel lang op moeten wachten. Weet we weten eigenlijk hoe de teams er dit jaar voor staan. Lady, I'm your night and shine. op naar een heel mooi pinkster weekend uh, hier in uh, Zandvoorts. We hebben in ieder geval met de Zandvoorts Radio heel veel zin in met... Uh... Heel veel lekkere muziek, wat we ook het Pinkster Weekend voor je gaan brengen op de Zandvoortse Radio. Straks op 6 uur als eerste Entertainment View met Fred Heij. Hij opent eigenlijk een beetje de Pinksterbal, om het zo even te zeggen. En dan uh, eerste en tweede Pinksterdag is de radio er ook gewoon weer met heel veel lekkere programma's. En uh, voor ons zit het er inmiddels op, uh, Albert Voor zo lang als het duurt, hè? Ja, want morgen mogen we weer. Van 2 tot 5. De Zandvoort op zondag, dan zijn we er weer met onder meer Peter Kramer. Heel veel. Uh, uh, uh, zomers de muziek. Ja, uiteraard. uiteraard. En uh, natuurlijk nou, meer nieuws uit de horeca, want uh, maandag uh, gaan we los. Ja, we gaan nog eens even bellen. Kijken hoe het er allemaal voor staat. gaan we doen. Morgen tussen 2 en 5. Dit je een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot morgen. Dan zijn Albert Jan en ik er weer. Tot dan. Doei, doei. really might you made. just you swear and curse.